Het vorige uur van de CFM hadden we het al voor onze weerman Lex van de horen. En iedere keer als we deze plaat draaien moeten we meteen weer naar het hè Albert Jan? Nou, het wordt tijd dat hij weer uh, terugkomt. Hoor. Dat hij weer terugkomt, ja. Hij had nog zeven dagen te gaan. Hij vond het heel vervelend dat hij nog niet naar huis mocht. Nee, nee. Dat nee. schreef je in ieder geval op zijn uh, Facebook-site. Ik geloof er helemaal niks van. Ook niet. Nee, hè? Nee. Toch niet. Om een of andere reden? Ja. Het uh, tweede uur van Sofot uh, op zaterdag met daarin de volgende onderwerpen. Nou, uiteraard luisteraars rond de klok van half vier, zoals je van ons gewend bent, de uitgebreide evenementenagenda. Dus uh, houdt u pen en papier bij de hand, want dan zijn we er even.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 Die komt het team versterken. Dus waarschijnlijk gaan we misschien nog niet eens zoveel merken dat het ineens in andere handen is. Nou, zie je, allemaal natuurlijk. Heel veel succes. Ontzettend veel succes. En heel veel uh, kopertjes, zullen we wel zeggen. Is het. Ja, <laughs> zo'n leuk café, joh. En op een mooi punt, hè, in Stanford. Absoluut. Ja. Altijd zon op het terras. Nou, waar vind je dat? Stap nou, bij Koper. Hier is uh, de muziek uit de jaren zeven van de Clash en Rakta Kesba. I'm ah!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 de historie zo comprender, todo el bien, todo el mal dat le dio luz a mi vida het la en Ay, ik, tan oscura. Sin tu amor no viviré.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 zodat ik de evenementagenda bij CFM. Maar eerst een van de leukste platen van dit moment. Hier is hij nog een keer, de single van Omi en Cheerleader.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 Meer informatie over de filmclub Simon van Kolm en de bioscoopagenda... kunt u uiteraard vinden op www.circassandvoort.nl. www.circassandvoort.nl Gaan we naar 21 maart om 8 uur en dan hebben we het over Theater De Krocht... aan de Grote Krocht 41, want dan is het weer tijd voor de toneeluitvoering van De Wurf. De Volkerenvereniging De Wurf geeft weer haar jaarlijkse toneeluitvoering... op 21 maart in Theater De Krocht in Zandvoort.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 circuit-zandvoort.nl 22 maart, Automax Street Power Festival. Tot zover. Tot zover. Het was weer uh, acht minuten, Albert Jan. Je hebt, yes. je hebt het weer voor elkaar gekregen. <laughs> Wil je de evenementen op je gemak nalezen? Download dan de ZFM-app. Kan je onder evenementen alle evenementen nog een keertje nalezen. 21 maart dus de Collies Party bij het Wapen. Nou, ik kom alvast in de stemming. Ja. Doen we samen met deze van t shirts de tweede keer dat ik een vandaag gebruik. Die goffertel, hè? Hier is Sheila Switch. There's a long no dirty old witch. But she pushes picks on de gouden ouwe van T-Sets She Likes weeds, gevolgd door wederom een gouden oude, maar dan een beetje in de disco uitvoering zeg maar, hè? uit de, de disco tijd, The Seal of Sisters Let's and Thinking of You Nou, daar gaat er een weekend aankomen, Dolly dan heb ik het over het weekend van 28 maart het weekend van de circuitrun en uh, ja, volgens mij is dit de laatste dag hè, dat ze kunnen inschrijven daarvoor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 En voor degenen die liever de hardloopschoenen aantrekken, is er diezelfde dag de Runner's World Circuit Run met 14.000 deelnemers. Zo.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 De singer van de Golden Earring, Jordan Wendel Lady Smiles. Het is uh, vijf minuten voor vier uur geworden. We gaan op naar het nieuws weer, uh, Dolly. Nu al? Ja, dus je hoeft helemaal niks meer te zeggen. Lekker, hè? Ach, ik zat alweer helemaal op een praat. Ja, dat, dat ja. zag ik. Dat ik zag sta ik. maar weer op. Zodat dadelijk, uh, na het nieuws van vier uur... dan uh, mag je weer je goddelijke gang gaan. Maar eerst gaan we op naar het nieuws van vier uur... met uh, deze van uh, Diana Ross. Hier is I'm Coming Out. Graag tot zo.